...met de reddingswerkers naar Egypte gestuurd... ...waar vanochtend een vliegtuig is neergestort. Aan boord waren 224 Russen. Er zijn geen berichten over overlevenden. Ook Egypte heeft hulpverleners naar de ramplek gestuurd... ...ten zuiden van de stad El Arish. De eerste doden zijn inmiddels geborgen. Reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt... ...door het slechte weer in het bergachtige gebied. Het gecrashte toestel is van een kleine Russische luchtvaartmaatschappij... ...uit het zuiden van Siberië. De Romeinse autoriteiten verwachten dat het dodental van de brand in een club in Boekarest nog oploopt. Gisteravond later waren er na de brand zeker 27 doden en er liggen nog bijna 150 mensen in het ziekenhuis. De brand brak uit in de kelder van de club waar op dat moment een band speelde. Op het podium werd vuurwerk afgestoken en daardoor vloog de club in brand. De club had maar één uitgang, veel mensen zijn in het gedrang gewond geraakt. Vluchtelingen in Oostenrijk kunnen vanaf nu nog maar op vijf plekken Duitsland in. Bij de vijf grensovergangen komen registratieposten om de toestroom van vluchtelingen beter te laten verlopen. Gisteravond moesten bij de grenspost Wekscheid ruim 150 asielzoekers tot diep in de nacht wachten. Tot ze met bussen naar Beieren werden gebracht. Het weer droog en wisselend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Dit was het. ZFM en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Laren 9 kilometer file. A7 Den Oeverzaandam tussen Horen en Purmerend Noord 5 kilometer. De A28 Utrecht-Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en de afrit Maren 2. En nog eentje op de N216 van Schoonhoven naar Gorken bij Giesenburg 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 My dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor As day is done Fingers of night will soon surrender The setting sun I count the moments, darling Till you're here with me Together, at last, at twilight time The same and sweet old way I fall in love again As I did then Deep in the dark Your kiss will thrill me Like days of old Lighting the spark of love That fills me With dreams untold Each day I pray for evening Just to be with you Together At last at twilight time yeah, In the afterglow of day We keep our rendezvous Beneath the blue yeah, In the sweet and simple untold each day i pray for evening just to be with you together at last at twilight time together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 En ik denk, ja, een voorbeeld is, en dat zal jou misschien wel aanspreken. Vroeger hadden wij hier gemeentepolitie. Ja. En mm, je kende al die agenten, ja. bijna allemaal. Af en toe kreeg je ze een draaimje horen als je iets echt rottigs uitlaat. Dat was zelfs mogelijk in die tijd. Ja. En nooit meer doen. <laughs> en dat soort dingen. Maar we kenden elkaar.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 Ja, Kees, uh, even een zijstapje en niet onbelangrijk denk ik, uh, dat zijn de klanten, we hebben het over de klanten van het ambtelijk apparaat, maar ja. de organisatie zelf, hoe kijkt die daar tegenaan, ze moeten naar Haarlem verhuizen, uh, ze krijgen een ander kantoor, uh, misschien ander werk, misschien uh, dat ze ook voor Haarlem werken, niet alleen voor Zandvoort meer. Ja.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 Reorganisatie binnen bedrijven en ook voor ambtenaren. zitten er ook meer kansen in voor mensen in een grotere organisatie qua doorstroming en qua kennis en delen met elkaar? Zitten er voordelen ja, in? Zelfs promotie. Ook, ook qua promotie, soms zitten er ook hogere schalen aan vast. En dat is nou, natuurlijk ook dat best dat belangrijk. Was een volgende <laughs> vraag, Haarlem is een grotere gemeente die hanteert andere schalen dan Zandvoort. Hmm. Uh, heeft dat ook consequenties voor de kosten?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 Juist op dit moment, die extra druk op het nemen van de beslissing, gaan we, uh, en dat, dat ligt nu voor volgende week, uh, geven we het college een zienswijze mee om uh, uh, verder te gaan met die, uh, dat scenario 2. En ja, uh, ik vind het wel heel opvallend ook dat uh, bijvoorbeeld. 2Z, 2Z. 2Z, ja, dat stond in de krant ergens. Ja, die daar kon z niet thuis. Begonnen. Je zou kunnen denken aan Zandvoort, dat <laughs> dacht ik het, toen ik nog de stukken niet gelezen had. en uh, Nog niet hoefde te fronsen met mijn wenkbrauwen. <laughs> ja. Maar uh, dat is een uitwerking van een idee in Haarlem... om gebiedsgericht te gaan werken. Okay. En uh, nou, dat uh, uh, uh, lijkt het college wel iets om daarnaar te kijken. Okay. Maar ik moet zeggen dat ik de heer Tonen die daar een opmerking over maakte... dat ik dat herkende. Ik ook van... De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 dat het niet voor veel geld meer op de balans staat. Dus ik word mij nog wel eens een zijsprong maken. Ja. Want dat zit hier natuurlijk ook onder. Dat is heel belangrijk. Uh, dat, het zoveel, uh, dat er niet zoveel, dat veel afgeschreven is. Dus we hebben wat dat betreft een voordeel. Het is makkelijker te herinrichten met allerlei ideeën. En, ja. nou, misschien wie ze zelf ook, hebben jullie ze uh, of zo. Maar uh, er ontstaat nu wat ruimte. Maar die beslissing, als die genomen wordt, moet daar wel degelijk over nagedacht worden. En voor een invulling gezorgd worden. Want het is natuurlijk zonde om daar leegstand dan in te hebben. Ja. Zeker. In, ja, gezien de woning, denk ik dat er ook, zeker een. Ook. Huisvesting, je kunt er ja. inderdaad wat huisvestingssituaties uh, ook. Uh, Ouderhand. Ja, de er aan, de aanbouw. De aanbouw, he, Want ik bedoel, dat is natuurlijk uh, wat je dan kunt scheiden. De aanbouw kun je scheiden van het, van het hoofdgebouw. Ja. Nou, daar kun je heel gemakkelijk, gemakkelijk. woningen inmaken. Ja, er zit centrum. ook een lift in, of niet? Er zit een lift in. Dat ja, bedoel ja. Ik. want mijn poster. die je dus ook regelmatig naar boven gaat. die pakt het natuurlijk ook de lift ja. uh, met zijn kar. Ja. Nou. Ja, dat is zo. Dan kun je de oude ingang aan de Haltestraat weer opengooien voor het publiek. Zoals en, het vroeger Oh, ja? Oh, dan kom, het komt toch weer terug. Dat is ja, heel goed. Maar wat dan zat zelfs de politie heel ja, beneden vroeg, Ja, oké. Okay. Ja, oh. Beneden voor ja. die, ja. De, de, twee celletjes. Celletjes. de twee celletjes kun je weer herstellen. Nou, dat, dat, dat geeft, het geeft toch weer kansen ook. En, uh, een stukje vrolijkheid misschien op sommige momenten. Wat absoluut nodig is. Kees, mag ik het uh, een beetje samenvatten? Ja. Er wordt... Ja. Uh,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 De Vergadering volgende week niet door te laten gaan. Dat heeft een oppositiepartij gewild. En dat is, vind ik, wel behoorlijk je hak in het zand te steken. En doen alsof de wereld uh, niet verder gaat. Ja. We moeten verder. Ja, gaan. we moeten verder. We maar moeten wij ook uh, met het programma. Okay. Ja. <laughs> nou, ik vond het uh, een mooi besluit. Dankjewel Dank. voor je uitleg en uh, ja, bedankt voor de uitnodiging. Graag Gezien met het programma verder. Okay. Okay. Roy Orbison, you got it. Ik moet een, een, een korte... We're the Roy Robinson, you got it. Mooi nummer. En nou. uh, dat wensen we Erik Weijers toe. <laughs> Met een nominatie voor het evenement op Historisch Autoraces. Goedemorgen. Goedemorgen. Eric. Goedemorgen. Erik. Uh,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 ...autosportevenementen genomine genomineerd. En daar is Historic Grand voor één van. En, uh, en dat is een wereldwijde verkiezing. Hè. Het zijn dus niet alleen maar evenementen in Europa... Hè, ...maar ook in Amerika, zoals de Classic uh, Daytona... ...Philip Island uh, in Nieuw-Zeeland. In uh, uh, Monterey, dus uh, Californië. Uh, ja, en dan in Europa heb je dus het Eiffel uh, Rally Festival... Silverstone Classic en de Historic Grand voor. Nou ja, ja. Yeah. Nou ja, Silverstone spreekt tot de verbeelding. De Amerikaanse, wat minder op Ja, nou ja, goed, kijk, er wordt Grand Prix. Ja, ja er wordt, er wordt natuurlijk. Naar, er wordt natuurlijk naar historische autosport. Dus niet alleen naar Formule 1 gekeken. Er zijn ja. natuurlijk, de, bijvoorbeeld de motorsport reunion is eigenlijk er zijn met name de, de, de, de sportauto's van Porsche. Waar ze mee aan de 24 uur van Le Mans ook in het verleden hebben meegedaan. Ook een prachtig evenement is dat. Maar het gaat gewoon om: ze kijken naar wat is de kwaliteit van het, van het evenement. Wat, wat, wat wordt er geboden aan, aan het publiek? Hè, hoe zijn de reacties van het publiek? En uh, ja, hoe populair is het? Hoe, hoe werkt dat? Want die historische Grand Prix is natuurlijk al een paar jaar. En hoe komt het dat er dan nu in één keer een nominatie uh, komt? Nou, het is al krijgen? de tweede keer dat we gemomineerd zijn. Want twee, twee jaar geleden hadden we ook al een nominatie. Toen okay. uh, dus zijn we het helaas niet geworden. Uh, nu voor de tweede keer genomineerd. Uh, ja, dus... Uh, kijk, er is natuurlijk gewoon een jury die daar naar kijkt. Die die evenementen beoordeelt. Hè. Je moet natuurlijk, Komen die uit de pers? Uh, ja. ja, die volgen natuurlijk de pers. En uh, er zijn ook mensen die natuurlijk die evenementen bezoeken. En, uh, en die dan tot zo'n uh, nominatie komen. En dan uh, kijken ze naar de organisatie, ze ja. kijken naar ja. wat, hè, wat, wat voegt het zeg maar toe aan. Uh... Ja. Ik, nou ja, klopt. Het is ook, het is, en dan kijkt het kijkt natuurlijk ook naar de locatie waar het gehouden wordt. Zandvoort ja, ja. spreekt natuurlijk, internationaal gezien, zeker tot verbeelding. Ja, op het historisch oudersportgebied. En Samvoort, heb ik al vaker gezegd, is natuurlijk nog een van de ja, langst opererende circuits die, nog, hè, die, die er nog zijn in in de wereld. Ja. Uh, al meer dan 65 jaar op deze locatie, al meer dan 75 jaar geleden dat het voor het in eerste standvoort gereden werd. Ja. Nou, zoveel van die locaties zijn er niet in de wereld. Ja. En uh, ja, dat spreekt ook gewoon, dat telt ook natuurlijk mee. Ja, ja, ja het eerste circuit ligt er zelfs nog hè, van Lennepen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Moet je wel door, door de... Door ja, door door de... het ligt er nog in grote lijnen. Ja, he, ja, door, ja, ja door de woonwerken heen. Ja, klopt. Ja. Ja, als, het, als het daarop aankomt, als het echt over de historie aankomt, dan winnen we dus gewoon. Ja.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 Uh, gelukkig wel, ja. gelukkig wel. Hè. Kijk, het geluid hoort best wel Het antwoord. is zo weinig dat je er last van hebt. Ja, um, en er vliegt en wat ook is als een vliegtuig over, En ja, je hoort de zee ook al is, wel eens als het stormt. En de zee, die uh, hoor je altijd. Ja, die kun je nooit ja, dus. uitzetten. Het <laughs> <Nee, daarom. laughs> ja. heerlijk. Maar goed, die nominatie ligt er wanneer uh, wordt bekend? Uh, 19 november is een uh, galaavond in Londen. Uh, dus nou, daar gaat iedereen. Daar ben jij dus ook uh, op uitgenodigd? Uh, ja, niet? daar ben ik op uitgegaan. Ik kan er alleen helaas niet heen. Ach, want oh, ik moet af en toe zonde. ook natuurlijk eens vakantieplannen. Ja, ja, dat ja. Was, dat Zoek was je nog vervanging klein. om daar naartoe te komen? Nee, doen. nee hoor. Er zijn, er zijn, uh, <laughs> wij, wij organiseren de Historiekampagne natuurlijk niet alleen. Dat nee, doen we, we samen met de Historische Autorenclub de Harak. En daar zullen twee mensen van, uh, zeg maar, als afvaardiging naar Londen gaan. Dat uh, wordt een chique bedoeling. Uh, uh, uh, Mannen in black tie. Leuk. Daarom is het een avondje ook niet in Shardels. En zeker geen uh, gezwammer van de Sadrana afloop. Maar gewoon goed eten ook. Ja, nou, <laughs> dat wordt een bijzondere avond. Dat weet ik zeker. Ja. Ja. Nou gaan we afwachten. Ja. Oké. Okay. Ja, Erik, volgend jaar. Jullie ja. zijn druk bezig met de planning. Ja. Nu. Zijn er al... Uh, ja, begint, het begint nu. Ja, details is lastig. Uh, het begint nu zo langzaam aan het vorm te krijgen. De Formule 1 kalender is nu zo'n beetje rond. Dat, daar hangt heel veel van af. Ja. Eh, want dan gaan andere internationale series zich omheen Plannen. Bijvoorbeeld DTM hè, wil nooit op een Formule 1 wedstrijd weekend rijden. Omdat dan alles hè, met de televisie dat ze in de knoop komen. Uh, dus nou ja, dat begint nu zijn beslag te krijgen eigenlijk. En ja, we verwachten weer gewoon een heel druk en mooi gevarieerd uh, jaar op het circuit. Nou ja, je noemt al DTM. Uh, ja. Komt hij terug naar Zandvoort? Ja, dat gaat ja, ja, ja, ja. Ja, De Mag gesprekken lopen uit. goed. En, <laughs> en waar we het is net over hadden, de historische... Ja, datum kan ik wel als noemen. Dat is een beetje later dan... Uh,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 Kijken. Ja, ik vind het een van de mooiste circuits in het hele Formule 1-circus. Klopt. Spa is, is ook, ook zo'n traditioneel circuit ja, wat ja. natuurlijk niet helemaal meer een originele layout is, maar nog wel heel, met die hoogteverschillen ja, ja. heel erg aanspreekt. En dat is hetzelfde Prachtig. wat Zandvoort Prachtig. heeft. Hè. Kijk, Prachtige plaatjes, gewoon spannende ja. situaties. Ja, ja. maar ook hoogteverschillen in circuits. Ja. Ja. Ja. Dat spreekt mensen natuurlijk ook heel erg aan. Dat heeft Zandvoort gelukkig ook, omdat ja. Nederland natuurlijk een van de vlakste landen in de wereld is. Ja. Het ligt een circuit waar, heel veel, waar meer hoogteniveau in zit dan uh, op okay. menig andere circuit. Ja, dat is ja. waar. Heel goed, DTM, historische Grand Prix. Ja, we zijn uh, nog met allerlei andere evenementen. Het grote evenement ook bezig. Ondanks uh, natuurlijk de, de Masters, Formule 3. De, de GT Masters. Uh, we hebben natuurlijk de 12 uur race weer in, uh, in mei. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook een ontzettend mooie fendag met Max Verstappen gehad. Die proberen we ook weer te herhalen ja. volgend jaar. Ja, dat en, vonden ze volgens mij echt... Ja, ver, uh, ja, ja. En, de, die, die, die, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij Zandvoort. Ja. Uh, om gewoon één keer per jaar ook Max...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 Ja, dat geeft al een beeld voor volgend jaar. Uh, ja, ik kom, hoe, leuk ik kom graag voor volgend voorjaar weer eens terug als het wat meer uh, bekend is. Om dat allemaal nog is... verder toe te leggen. Oh, oh, okay. Hartstikke goed. Dan, okay. dan zien we je graag terug. Heel erg bedankt. Ja, bedankt voor, voor de voor uitnodiging voor je verhaal. Bij duimen, keer. Uh, maar wacht even, na 19 november willen we je misschien ook nog Oh, dat is heel ontstreken. goed. Ja, nee? ja, zeker weten. Nee, nee, nee hoor. <laughs> ik kom graag langs. Oké, okay. Erik. Prima. Heel erg bedankt. Dankjewel. Goed, muziek. Rosenberg Trio The Godfather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 Je ziet het niet altijd, maar toch heel veel mensen op afkomen. Ja. En dan vooral uit de regio. Beter als je naar de Veluwe gaat, moet je een uur wachten met de verrekijkers zie je ergens in de bosrand een hert staan. En hier, uh, hier hoef uh, je maar over je de zandvoeten voor te lopen, maar dat je er bij. al bent kom je ze al tegen ja. onderweg. Dus nee, nee, dat is fantastisch. Geweldig. Ja, fantastisch. Dus wat dat betreft uh, goed.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 Op dit ogenblik, vooral in die zomermaanden. eigenlijk ieder weekend wat anders te hebben. Ja, nou ja, Schacht dat zeg Goren ik ook altijd. Festival, eh, er is door Elk concours. weekend hier elk iets weekend te doen. Je wordt er moe van. Nee, ja, nee, nou, nee ja. Ja, maar weet je, mensen zeggen wel zo dat. Wat wel doen? leuk is voor de horeca natuurlijk, is dat dat. en vooral, uh, uh, we hebben veel weekenden gehad waarin het best wel knap weer was. die terrassen zitten meteen vol. Ja. Dat kan je echt merken. Ja. ja, klopt. Of het nou op vrijdag of zaterdag of op zondag is, maar we hebben echt een weekend gehad met hele volle terrassen. Ja, ja. Dus ook de horeca en het dorp heeft ervan gekozen. Maar zelfs door, de zo week, hoort het ook. zelfs door de week veel ja. wandelaars, ja. veel mensen op ja. de straat. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en uh, we zijn met z'n allen in straat om Zandvoort, uh, zoals we dat uh, een aantal jaren geleden zeiden, we moeten er een bruisend dorp van maken. Nou, ik vind echt dat we een bruisend nou. seizoen hebben gehad. Zeker. Dus. zeker. En dan... Uh, uh,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 Uh, ja. Je Waarom moet je zaken beter voor elkaar de... hebben en je moet zorgen dat ze meegaan. Dat is dus een aantal jaren geleden gebeurd. Er zijn een 25-tal ondernemers bereid gevonden een bijdrage te betalen van 150 euro per jaar. Die 150 euro per jaar was voor de bijdrage in de sfeerverlichting. Dat waren ondernemers die specifiek geen lid wilden worden van de OVZ om hun moverende redenen.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 totale budget van de OVZ... op zou gaan aan de verlichting... aanbrengen... Uh, dat, is, dat, is, dat is wat veel. Uh, we zijn net, het was net, een heel als, groot bedrag. Ja, 9 à 10.000 euro per jaar. Ja. Een totale dat begroting van 22.000. Dus het is 40%. Of 40. Maar...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 Want we gaan dus zeggen, nou we hebben zo'n pot bij elkaar. Dus strandpachters, wat denken jullie dit jaar nodig te hebben? Prima, wat denk je dit jaar nodig te hebben? Omdat de pot zo groot is, hou je een basisbedrag over. Waarin je al dat soort extra dingen kan faciliteren Zoals voor licht, ja. een bruisend zandvot. Nee. En je hebt een vast inkomstenpatroon, waardoor ja. je planning ook makkelijker maken. Waardoor je is. planning veel makkelijker kan maken. Ja. Want ja. het is een bepaalde ja. opslag waarvan je weet dat als die in 2020...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 Is het wettelijk ook gedekt? Kan er, zijn al 100, er zijn al bijna 100 gemeentes in Nederland die het doen. Het al zo. Doen. Dus het okay. is, er zijn, zijn al. Dat is mijn vraag, inderdaad ook. Van wat, want je, anders dan ga je natuurlijk weer nee. iets nieuws bedenken. Nee. Maar dat, dat doe je dus niet. Dinsdag 10, 10 november. Al. Ja, dinsdag 10 november komt de meneer Van der Bos. Adviesbureau uit een landen die gespecialiseerd is in het opzetten in het helpen.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 Ja. Uh, Albert Heijn is een van de weinige grote jongens in het dorp. die netjes, Met de Hema samen, sorry Theo. Met de Hema samen, die netjes ieder jaar uh, hun bijwoordelijkheid nemen. Maar is het ook zo omdat ze franchises zijn? Of is dat... Nee, nee, nee, dat is vanuit het algehele uh, uh, beleid. Is ja. dat?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 Morgen het uh, museumpodium met meneer Wim en Didi VSOP in het Zandvoortsmuseum. Van drie tot vier, uh, half uur van tevoren gaat de deur open. Entree, 10 euro inclusief koffie en een glaasje gezelligheid. Ook morgen wordt een drukke dag. Uh, vanaf Van tien tot vier in de krocht de, de, de uh, reguliere rommelmarkt. Ja. Heel gezellig. En dan hebben we de Bimmer World op het circuit Zandvoortse. Uh, Zou je weten wat het ik is? Ik heb ook geen idee wat laat dat is. Ja, dat is heel apart. En het Rondje Dorp is morgen ja, ook. Het he? Rondje Dorp, hè? Ja, morgen van, van 1, 1 tot 6. Tot 6. Ja. En dan uh, zie je de mensen vanzelf in t-shirtjes weer ja. allerlei uh, grappige activiteiten okay. hebben.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 weer je weer te gezellig. presenteren. Door. En we gaan het programma uit met uh, Freddy Aguiar. En An... tot de volgende keer. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Ikau nga ay biglang nagbago Na matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y silwa nito Di mo man lang ilisip na ang kanilang dinagaway Para sa'yo Pakat ang naisin mo'y masundot ang layaw mo, de at ang Ik ga u een en ander, zomaar zomaar de